Ja, kom maar los, kom maar los. Ja. Voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig. Donderdagochtend 15 april 1875. Mijn debuut als aeronaut. Voorzichtig, voorzichtig! Hé, hey, het is een luchtballon hè, geen vliegen. Ik ben assistent van de roemruchte kapitein Sivel. Laat me vollopen. Meer dan 78 vluchten op zijn naam. Geen vonken, gewoon oh, de tikvlieg. Mijn eerste windexpeditie. Ik begeef mij straks tussen vogels, insecten, wolken en wind. Dat touw nog, maar niet de jij dat touw nog daar. Trek het los. En... <lacht> Fantastisch. Wij schieten omhoog. De belast, die belast moet eruit, kom. Ja, eruit. Ik ga de wind opmeten, vastleggen en berekenen. Ik zal de geboortegrond van zachte briesjes blootleggen. De krachten doorgronden die stormen en orkanen laten ontstaan. De wind zal ons zijn geheimen onthullen. Ik haal weer van Zuidwestenwind, van Zuidwestenwind. En dan raak je de zee ook beter. Als dus met zuidwestenwind komt de wind van zee, of west, dan ruik je de zee ook echt al een beetje. Ja, nou, stalig, ja. Zo ijzerig, zeg maar. Ijzerig. Ijzer. Met weinig leven erin. Stalig. Ik was met uh, mijn man, Rob. Rob? Ikzelf en Laura. Dus dat was ons eerste kind toen. Laura was twee mm -hmm. Ze was klein, ze was bol. Okay. Uh, en ze had heel weinig haartjes. En het waaide daar veel. En dan zat ze met haar handen op haar hoofd. Omdat ze toch bang was dat die paar haartjes nog weg zouden waaien. Snelheid 40 knopen, Koers Zuidwest, kapitein. Oké, okay, meneer Tissandieri. Op 1 mijl hoogte. Snelheid, 40 knopen. Er is nauwelijks iets bekend over de bewegingen van de wind. Temperatuur bij vertrek, vijftig graden Fahrenheit. Wij arionauten, wij luchtreizigers. 51 en een kwart graden. Wij zullen de mechanismes van de luchtstromen blootleggen. Gyrometer. Met zijn verschillende aders en slagaders. Met zijn periodieke en reguliere golfstromen die briesjes laten ontstaan. Passaten en stormen opstuwen. En dit is aan jij opgelet. Er komt een warmere luchtstroom aan. We kunnen ballast eruit gooien. Oh. Ja. Ik moet hoger. Meer Ja, die hoogste zijn goed 3000 bij tijd De hoogste is ruim 3000 meter. Ondanks ook af en is de hoogste berg van kanton Bern is er aan meter. De hele lucht van Mitteleuropa Europa komen hier voorbij. Alle lucht van midden Europa stroomt hier langs. wind komt, wissen is. Als de wind van die kant komt, dan weten wij hoe laat het is. Dat is feun, dan is het feun. Als de wind van die kant waait, dan noemen wij die de koekiefeun. Wij gingen met vakantie. Het was bergachtig, er waren rondom ons bergen. Er liep een klein beekje over, dwars over de camping. En het was het best woest en behoorlijk onherbergzaam. Het was echt... Gewoon in de natuur. Nee, er was niks. Er stonden misschien tien andere tenten. En toen kwam er, ik denk dat dat tegen het weekend was. En toen uh, zag ik wat mensen inpakken. En toen dacht ik nog, nou, dit heeft het weekend te maken. En wij bleven daarachter. Nou, ik denk zo goed als alleen. En wij hadden zelf geen auto. Maar goed, ze waren nog niet vertrokken of het begon behoorlijk te waaien van die winden, en die zijn volgens mij alsof je aan twee kanten toch deuren open hebt gezet. En het gaat dan heel constant, raast dat langs, alsof je op een rangeerterrein was waar uh, sneltreinen aan weerszijden langs kwamen. Dat geluid was het. We konden ook niet met elkaar, ja we konden wel praten, maar we konden elkaar niet verstaan. En daar maakte ons natuurlijk best wel zorgen over. Maar ik denk dat we het ook allemaal niet zo uitgesproken hebben om onze ongerustheid te bedwingen. Dus ik denk dat ze een tijd hebben gedaan alsof er niks aan de hand was. Als we de lucht willen doorgronden moeten wij dieper de atmosfeer in. We kunnen nog hoger. Hoger en hoger. We moeten ballast kwijt. Wat kan overboord? Ik rangschik één voor één verschillende objecten die overboord kunnen. Twee gebraden kippen, ham, kaas. Die ik als ballast kwijt kan. Vijf flessen wijn. Twee Hongaarse wijn. Ik rangschik ze op volgorde van emotionele waarde en bruikbaarheid. Ja, twee Hongaarse wijn. Zodat ze in de juiste volgorde kunnen worden opgeofferd. Verrekijker. Elk gewicht telt. Sigaren. Kleingeld. tabak, Zakholoosje. Dat zakhorloge ook. Dit. Maar dat is heel klein. Dit weegt bijna niks dit. Ballast. Weg. Wat is dit? Weet niks. Weg. Ik sla het horloge een laatste keer open. En ik kijk naar de woorden die mijn opa erin heeft laten graveren. Ballast. Ballast. Wenn der Föhn kommt, man hört ihn dann im, Als im Haus, bleibt, also dann hol ich ihn und Haus Haus. Stehen. wenn der Föhn da ist, dann rüttelt er am Haus, er dann das, an das, Haus. das Haus knackt. Ähm die die Balken knarren zum Teil. Den kragen. Äh, Kopfweh. Haufbein. Wenn ich Kopfschmerzen hatte, konnte man sagen, in zwei Tagen geht der Föhn. Als je hoofdpijn hebt, weet je dat over twee dagen de föhn komt. Die föhn dat is een harde wind, een hele harde wind. Bijna stormachtig. En daardoor krijg je die effect dat het dus bijtend warm wordt, om het zo te zeggen. Het is onnatuurlijk warm. En het, en het kan ook heel snel komen. Het is gewoon dermaal te onderdeel van je leven... Net als buien in Nederland, dat dus mensen zeggen van ah, ik voel me slecht vandaag, want het is weer feun. Niet alleen door de warmte, maar ook door die drukverandering die dan plaatsvindt, heeft hij eigenlijk juist iets erschwerends. Iets Alles wordt een beetje zwaarder en trager en moeilijker en wat ik al zei, stroperiger. Ah! Mensen hebben hoofdpijn en de verkeersongelukken toenemen omdat iedereen natuurlijk gestrest wordt door die feesten. Wat een oceaan aan gedachten, humor en lawaai bevindt zich daar beneden. En wat een verschil met hierboven. De mensen daar beneden weten niet wat voor schoonheid en rust er zich boven hun hoofden bevindt. Soms zie ik mensen ons wenken. Maar wij kunnen niet stoppen. De wind waait door. Zoals een zeilboot op de wind vaart. Zo laten wij ons hierboven met verschillende winden meevoeren. was zomer, Dus we zeilen bij Urkweg en uh, het wordt eigenlijk vrij snel schemerig. En we zeilen gewoon een hele dikke mistbank in. En het, het werkt windstil. Windkracht bijna niks. Normaal hoor je ook. Hoor je ook. Ben je gewend? Ben je gewend? Weet. Ik weet wat ik op, op het water hoor, zeg maar. Dat hoor je helemaal niet meer. Dus je wordt een beetje paranoia. Ja. is gewoon heel heel vervreemdend en eng ik heb er nog nooit meegemaakt gemaakt dat het ook zo uh, uh, vervreemdend werd volgens mij hadden we allebei een horloge om en we geloofden allebei onze horloges niet meer en als, je, als de wind had gestaan die, dan wist je op basis van de wind nog waar je naartoe ging. Of dat je ergens naartoe ging. En nu werd het een soort van rare vijver waar je in dobberde. Wij zitten boven de 6000 meter. 6.899 meter. De temperatuur zakt van een warme lentedag naar een scherpe winterkou. We moeten ballast kwijt. We kunnen nog hoger. Het begint te sneeuwen. De sneeuw dringt als poedersuiker door de kleding heen. Wij passeren de grens met Duitsland. Een grens die voor ons hierboven in de lucht geen betekenis heeft. Vanaf boven ziet men geen lijnen lopen. Is de aarde één. Als wij de lucht in kaart hebben gebracht, dan zal broederschap de mensen samenbrengen. En grenzen wegvallen. De had deze huis de hele daghelft afgedekt. De veer heeft bij dit huis de helft van het dak afgerukt en achter het huis geworpen. Net stark kijk je dan met 100 km rijdt met 100 km per Wat er nog meer ja? Dan richt Je moet jezelf goed vasthouden. Kijk, maar hou vast met? Anders waai je zelf ook weg. Het begon behoorlijk te waaien. Het was niet zoals hier een wind je. Dat dus je denkt, krijg je nou. Maar blijkbaar werd er toch een, had iemand nog een deur extra opengezet. En ik denk dat ik water was gaan halen. En Laura, die was uh, aan het spelen, een meter of zes, uh, bij de tent vandaan. En dat ik aankwam lopen. Ik voelde een duw in mijn rug, dat was die wind. En ineens zie ik de tent instorten. En ik zag Laura wegwaaien. Lara rolde weide weg, als prelis was. was wel verbaasd, dat een kind weg kan waaien. Weg kan waaien. Oh, Oké, okay. hij dacht dat niet meer, Zou Sorry dat niet meer nee, ik kon niet kon hij Ik weet niet waar het is, Kom, nee. Van avonds 9 uur, bis morgens 5 uur, moesten twee mannen. Van avonds 9 tot ochtends 5 uur, moeten twee mannen de hele nacht wachtlopen. Nur wanneer de föhn ploet. Alleen als de föhn waait. Dat wisten die leute. In het ganzen dorp, wanneer de föhn wacht is, zijn twee mannen onderweg. Ja ja. Mijn hart slaat honderd slagen per minuut. Ik heb een verhoogde pols en mijn instrumenten zijn steeds moeilijker af te lezen. Adem, wind. Mijn handen en lippen krijgen een donker blauwachtige kleur. Ik kan mijn linkerarm niet bewegen. Ik kan mijn linkerarm niet bewegen. We moeten ballast kwijt. Ik voel mijn hand niet meer. We kunnen nog hoger. Ik kan mijn arm niet bewegen. Wat kan overboord? Meneer Issantier, wat denkt u? Ik kan mijn arm niet bewegen. Ik voel mijn hand niet meer. Kapitein Sivel trekt een fles brandy open. Neemt de slok en giet de rest over mijn handen. Ze tintelen. Nu, pak die stoel waar je op zit en gooi hem overboord. Er was een moment, en dat moet een tiende van een seconde of minder zijn geweest, dat ik dacht, wat moet ik redden, mijn dak of mijn nageslacht? Want het was natuurlijk allebei essentieel, want het dak hadden we echt nodig, want we konden daar niet weg. Ik moest eruit kiezen. Uh, de tent was dichterbij. Maar, ja, wat is dat je kinderen loslaten? Eigenlijk, het is natuurlijk een soort begrip, ik zeg ook vaak tegen mensen, van laat ze los, maar... Ik, in mijn geval als het gaat om loslaten vind ik het moeilijker om het verleden los te laten en daar ben ik niet heel handig in maar mijn kinderen ja, die gaan gewoon echt wel hun eigen weg, dat gaan ze absoluut nou is al vaker weggewaaid zonder dat ik erbij was maar het, ik denk dat in dit geval gaat het toch meer om opvangen en nou ja, vlak nadat het gebeurde sprong Rob op de tent en ik sprong op het kind. Dan Laura huilde van de schrik. En dan ben je echt volkomen aan elkaar en jezelf en het weer overgeleverd. Uh. Stift, zal het uh. is altijd, die stucht zal nog eens anders. Het is toch inderdaad zo. Of okay. dat je wel in de nieuwe stappen. Wie zijn te beu mee? Hier zijn de bomen in de richting van de föhn gegroeid. De wortels maken ja, De wortels groeien ja. tegen de richting van de föhn in. Vandaar waar de wind de vandaan komt. Wind dort kommt, maar als de wind van de andere kant komt, ze dan, dan worden ze met wortel en al uit de grond getrokken. De oudste van Föhn. De Föhn is de oudste inwoner van dit gebied. Ik hou ook van, ik hou van regen en storm en vies rotweer. Heerlijk, als het zo onwijs te gaat. Ja, En iedereen zich klein moet voelen een beetje, want je worstelt tegen de wind in. Dat vind ik heel lekker je je klein moet voelen, omdat de wereld of de wind uh, uh, sterker is dan jij. Wij hangen in een dikke witte mest. We zijn omgeven door een doodse leegte. Kapitein Sivel zit tegenover me. Zijn gezicht is zwart uitgeslagen. Wil je de wit? Leef? Ik voel de spieren van mijn rug en mijn nek niet meer. We zijn op de rand. Een permanent licht gevoel gaat over in duizeligheid, vermoeidheid. Ik heb dorst. Wakker blijven, niet slapen. Moet hoger. Kapitein Sivel trekt zijn laarzen en zijn jas uit. En hij duwt ze over de rand van de man. Ik trek mijn deken omhoog. Ik heb het koud.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 We hebben, we hebben hier alles onder controle we hebben de, we hebben de dijken gemaakt we hebben onze, alles is hier afgeregeld en afgemeten maar ik vind het dus heel fijn als er dan iets is wat soort van, daar zich helemaal niks van aantrekt Dat, wat niemand kan kopen wat niemand kan uh, tegenhouden en zoals de wind en de zee iedereen even oprotten met je gehaast en je, en je files en uh, en je soort van je, je, je, je, je, je met je carrière en je ambities, zeg maar. Als het echt stormt en ik lig in een tenthuisje, dan ga ik met een mes in mijn hand naar bed. Dus als het dan echt donker is en het stormt heel erg en je ligt met je neus onder het flapperende dikke zeildoek. Dan neem ik een mes mee en dan hou ik ook goed in gedachten waar de kinderen, want nu heb ik dan een klein kind vaak bij me, en waar die liggen en waar die slapen en hoe ik ze onder de zijden vandaan ga slepen. Want dan denk ik, ja, als het straks pikdonker is en die tent stort op met die zware palen, dan wil ik er wel uit. Het stond kreef de zee. Zij zijn er wel heel vreemd, ja. Rauchen sowieso. Dus de man bij een de man überhaupt niet rauchen in Freien. Vuur en roken zijn als een föhnweit waait verboden. Maar dat is strengstens verboden. Dan moest de man koud essen. Warm eten zit het dan niet in. Man riecht ja dat Feuer ook, oder? Die offenen kamine in den Häusern en de dag. Had de open schoorstenen van de huizen geven vonken Dat is zo bij catastrofen, bij een feun. Als de föhn waait, is dat fataal. Het is onnatuurlijk warm. Gevangenen. Boven in het dorp is het vuur begonnen. Durcht en wind, Durcht en Veun wordt dus. Dus het het heeft het vuur door het dorp naar beneden verspreid. Die daken waren al de De daken waren van hout. Dat dorp Kutanen is ja meer dan eenmaal maal afgebrand. dorp Kutanen is meerdere malen in de as gelegd. Durcht ten Veun. Door de Veun. Het de feun heeft de vlammen door het dorp verspreid. en huizen zijn opgebrand. De kerk en 52 huizen zijn afgebrand. De wind heeft de ballonnen als een papieren zak ingedeukt. en hij laat hem om zijn as stollen. De grond komt snel dichterbij. Waar is kapitein Sivel? Sivel! Sivel, Ik zie hem nergens. De wind trekt mij snel over huizen, bomen, richting een kerkhof. Ballast. Er moet belast zijn om een veilige landing te maken. Er moet belast zijn. Of... Er is geen belast meer. Die wel. Oh, Oké, okay, denk na. Denk na. Wat zullen ze wel doen? Ja, het anker. Tuurlijk. Oh. Huh. Met mijn goede arm gooi ik het anker uit. Dat zich door een appelboom heen slaat. ...en tussen de grafzerk op het kerkhof terechtkomt. De wind sleurt de ballon verder door de boomtoppen. Het anker op de grond trekt een diepe groef tussen de zerken... ...en zet zich vast in een net gegraven graf. De ballon komt met een schok tot stilstand... ...en werpt mij uit de mand... Zoals de elementen, die kunnen we niet beheersen en dat vind ik eigenlijk wel heel prettig. Maar dat betekent dat je kind ook weg kan waaien. Dat is wel vreed, maar dat is onpartijdig, zoals de natuur is. Maar ja, dat is wel het interessante van de elementen, dat ze geen oordeel hebben. En zijn wat ze zijn. Hallo, ik ben Laura, het weggewaaide kind. Deze productie werd mogelijk gemaakt door Open Woorden, het Mediafonds en Woord.nl, met Lucas de Man als aeronaut Gaston Tissanier, Hide Simons als kapitein Zivel, verder met Tietjes Durst, Marco van Heerde, Toos Linneman, mijn moeder, Rudolf Negerli, Helen Oostenbein, Kasper Ots. Simon van Wijsenvluur en Walter van Wijsenvluur. Research Nederland Esma Linneman. Research en productie Zwitserland Titus Durst. De muziek is gecomponeerd door Zeno van den Broek. Bijzondere dank aan de Veunwacht van het dorp Gutaan in Zwitserland. Gastel Beren. Magda Augustijn. Lisbeth Prins en Studio Vermeer. Regie, montage en productie. Prosper de Roos 2014